ZFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. een Klomp met het NOS Journaal. De Europese Commissie begint juridische procedures tegen zeven EU-landen... omdat ze te weinig hebben gedaan tegen het dieselschandaal. Niet alleen Duitsland, maar ook Groot-Brittannië, Spanje, Luxemburg, Litouwen, Tsjechië en Griekenland... hebben Volkswagen volgens de Commissie ten onrechte geen boetes gegeven vanwege de Schumel-software. Ook hebben de toezichthouders van Duitsland en Groot-Brittannië informatie achtergehouden, zegt de Europese Commissie. De Europese Centrale Bank gaat volgend jaar door met het opkopen van schuldpapier, maar wel in een lager tempo. Vanaf april wordt er maandelijks geen 80 miljard, maar 60 miljard euro opgekocht. De rente blijft voorlopig gehandhaafd op 0 procent. Het opkopen is bedoeld om de economie te stimuleren en zal in ieder geval doorgaan tot eind december.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 Vorig jaar werd bij hem alvleesklierkanker ontdekt. Later leek de kanker verdwenen, maar enkele maanden daarna werd hij weer ziek. Opnieuw bleek het alvleesklierkanker met uitzaaiingen. Joe Braakhekken was 75 jaar. Ook rockmuzikant Greg Lake is overleden. Hij is onder meer bekend van Emerson Lake en Palmer. Greg Lake wordt beschouwd als een van de grondleggers van de symfonische rock. Hij was ook gitarist van de band King Crimson.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 In de Randstad alweer de meeste vertraging naar Utrecht vanuit Amsterdam op de A2. Een kwartier vertraging tussen Holendrecht en Breukelen. Ook een kwartier vertraging naar Den Haag op de A4 vanuit Amsterdam. Tussen Roelofaar en Sveen naar Zoeterwoude. A12 Arnhem-Utrecht-Den Haag tussen Bunnik en Oude Rijn over 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Kidoanwacht en Sliedrecht 6 kilometer. En richting Gorkum bij knopend Gorkum 6 kilometer. Daar is door bergingswerkzaamheden de rechte rijstrook dicht.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 Dit is Kerst met ZFM. Met, met nu. De muziekboulevard. Een hele goede middag luisteraars. Het is donderdagmiddag. En het is dus weer tijd voor Muziekboulevard Live... Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. En mijn vrienden zijn een beetje uitgedund, want ik heb alleen Ronald nog maar als een vriend hier. Helaas heb onze vaste vaste kracht imka af moeten zeggen door een beetje lichamelijke problemen. Daarom zeg ik eerst, imka het allerbeste meid. ZFM is te beluisteren via frequentie 106.9 en zie je ook kanaal 40 Maar u bent ook, kunt ook een keintje in onze studio nemen. En dat is op het moment heel gezellig met allemaal kerstweer. www.zfm-live.nl En wat kan u verwachten in de komende twee uur? De column van Mendy Schorel en op half zes natuurlijk het weer voor het komend weekend. En de spreuk van vandaag is, niets beslissen is ook een beslissing we starten vandaag met een kerstplaatje. Ja, het is voor rekening zwart kerst. En het is een, een favorietje, denk ik, van onze toetje. En daar komt-ie dan. We zingen het trouwens ook bij ons koor. Mijn naam is Hans Wassenaar. Veel luisterplezier.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 Ik grip me rot, Ja, ik was een beetje ingedut, hè? Ja, maar dat krijg je door zo'n keus ja. Ik weet niet of je het in de gaten hebt, maar wij hebben twee vrouwelijke sidekicks. Ja. En vrouwen zijn sterker geslacht, hè, toch? Ja. En wie zitten hier? Ja, wij. Maar zou het misschien aan ons liggen? Wat dat wij. Nou ja, misschien veroorzaken. Je weet het, je weet het niet, hè? Nee, nee, nee. Ik heb dat effect niet op mensen. Nee. Nee. Ik ben zo aardig. Is dat zo? Zal ja. het, ik zal het aan Toetje vragen. Ja, dat, dat mag je doen. Ja, ik ja? Ja, dat doen? Ja, dat moet je doen, ja. Ja, hey, uh... ja Toetje, het beste, meid. Oh. Ik luister wel? Ja, uh, ik gok erop van wel. Oké, okay. ja. goed zo. Dus dat hey. was het eerste plaatje was voor jou. Dat vind je zo'n mooi plaatje. Ja. Ik weet, ik weet dat je daar een heel, veel, heel groot plezier mee hebt gedaan. Ja, precies. <laughs> ze, is, ze is blij dat ze in bed ligt. Ja, nog steeds op mij alleen. Ze heeft flessen vol te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 Baby, ik Spanje als besluit. Laat me losgeven. Ik ga er stiekem tussen uit. De yes, vlucht weg naar. ik ook rustige plaatjes heb, Hans. Ja, ja ik, maar ik kon hem in het begin kon ik hem niet, hoor. Dat zei ik al. Nee, nee. Maar dat zei ik tegen kok ook al. Jij bent hier voornamelijk omdat ik je op moet voeden. Ja. ja, maar bij mij Culturel, gaat het niet zo snel. Te later, later herkende ik hem wel, maar dat duurt bij mij wat langer. Ja, ja, ja. Het geeft niet. Nee, nee, nee, nee. Dat Hoe? is een leeftijd, denk ik. Hoe zou het met Imka zijn? Nou, ik denk dat ze moeilijk loopt. Ja? Ja, ik denk het wel. Nog moeilijker dan normaal. <laughs> ja, ik denk dat <laughs> zou zo <maar> kunnen. Hé, <laughs> hey, um, Ja, um, wat gaan we doen? Emerson, Leek en Palmer, ja, hè? Ja, ja. Ook, ook, uh, die, die was dat nou ook... Het is van hem, die leek, le leek is, uh, is er ja, niet meer, nee nee, nee, nee. Ja, het is jammer. Ze gaan maar voor, allemaal... Uh, maar, ja, het is voor degene die het uh, niet meer zo goed weten, dit ja. was er één. En een uh, Ja, het, ja heb, en, ik, heb ik gedaan. En, uh, ik heb hem niet goed teruggezet, hè? Dan moet het nog een keer proberen? Ja, gaat nog proberen. Daar komt het. column van, van de week: van de week. Van... Leef je tijd. Je bent nog heerlijk jong, zei mijn sportmaatje tegen mij afgelopen week. Die was 80 jaar is geworden. en nog altijd drie keer per week roeit in de sportschool. Zijn leeftijd is hem werkelijk niet aan te zien. Je bent pas halverwege, zegt hij. Ze zeggen dat je leven daar pas echt begint. Het zette mij aan het denken. Ben ik pas halverwege? Dan zal er nog een hoop komen. Straks heb ik juist een idee dat ik al een heel leven achter mij heb. Een heel leven aan avonturen, aan verwondering, aan verdriet, aan geluk. Iets zegt mij dat het avontuurlijke alleen maar minder gaat worden. En dat de tijd daarvoor trager zal gaan. Niets in vergelijking met mijn 45 leeftijdjaren. Die al bij mij zijn gevlogen. Ik heb niets met leeftijd. Dus ik moest er even over nadenken toen mij ondanks werd gevraagd. Je bent jong en je wordt ouder. Het is niet anders. In welk tempo, dat kun je enigszins zelf beïnvloeden. Maar heeft niet iedereen, iedere fase in je leven iets moois? De tijd zal het leren. Het leven moet niet vliegen, maar fladderen. Misschien komen er nog voor verrassende belevenissen te staan. En voor openstaan in ieder geval. Daarnaast ook nog plannen maken om uit te voeren. Toch heb ik het idee dat een piek is al is geweest en dat de piramidepunt weer afneemt. Niet in negatieve zin, maar in ervaringsrijke zin. Terwijl ik schrijf, denk ik hoe belangrijk dat klinkt. Belachelijk dat klinkt. En voelt, want het is natuurlijk daar nog echt geen sprake van. Maar dat gebeurt pas als je daar krachtig over de tijd gaat nadenken. Het gaat zien als een levenstijdlijn. Dan ben ik inderdaad al over de helft. En gaat de tijd afnemen. Dan ik 117 jaar oud wordt net als Emma. De oudste persoon ter wereld momenteel. Haar geheim? Haar speciale dieet met rauwe eieren en koekjes? Ik zie het al voor mij. De ladder valt nog genoeg te beklimmen. Het leven is tenslotte in één ding heel erg goed. In elke keer weer verrassen. En hoewel het leven raast... zo niet onze schoonheid... elke dag een beetje mooier. In de diepte van een rimpel. Je staat in je kracht... En zo klimt je leeftijd verder naar een ongekend kunnen. Nendie Schorl. Weet je wat de mooiste fases zijn? Nee. De bloemenfase. <laughs> ja,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 Ik heb de neiging om tussendoor een keer die microfoon open te zetten. Ja, dat moet, je, dat moet je niet doen. Maar ik, ik wou je wel even zeggen, dit ga jij over een half jaar tegen toet zeggen, dit hoor. Ga je zingen voor? Daarom? Ja, maar dat zeg ik nou al. Oh. Ja, ze luisteren, dus ik kan niet anders. Nee. Hey, deze is een beetje voor mij, hè. Hoe dat? Dat is de greatest. Oh, ik dacht dat die voor mij was. Nee nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, er kan er maar één de grootste ja, zijn. Ja, dat is waar. Nou, je dus, bent in ieder geval de langste, dat ja, sowieso. Ja, dat is iemand anders waarschijnlijk, Weet je het idee dat ik in Huizen Kitty sta? In een huis met? Huizen Kitty. Weer je dat niet? Huizen ja, Kitty? Het lijkt er wel op. Het is <laughs> ja. dus een beetje... Ja, okay. Goed, toen... ja, Nou, Het zou wel gezellig moeten zijn, toch? Nou, Dat is het ook wel. Ja. Ik zeg niet dat Huizen Kitty ongezellig is. Nee, dat is waar. Maar dat... er zitten toch hele gezellige... Hele gezellige... Ja, dat... hele, hele gezellige... hele gezellige... Hele gezellige. Hele gezellige. gezellige. Ja, you sexy thing. Die. Ja. Die. <laughs> Nou, dat denk ik wel, ja. Vond het wel een prettige uh, Ja, toen. Maar ik weet niet hoe ze nu is, hoor. Nee, dat is Het is ook natuurlijk wel, ja, ook wel weer ja, een paar ja, jaar ouder, ja. hè? Ja. ja. Ik, ik wou iets vertellen over Mama Café. Dat is wat anders dan Nescafé, maar dat heet ja, Mama Precies. Café. Nou, okay. Ja, Het Mama Café in Bibliotheek Zandvoort... is de ontmoetingsplek voor aanstaande moeders en vaders. Voor en jonge kinderen. Waarbij ook baby's en peuters van harte welkom zijn. In het Mama Café wordt met elkaar gesproken over de kinderen... Over de opvoedvragen. De incidenteel. In in wat een moeilijk woord. Incidenteel wordt een toepassend thema. Toe, af en toe. Cis, en, en, <laughs> af en toe. Ik, dat ga ik ervan maken. En af en toe wordt een toepasselijke thema gekozen. dat door een deskundige nader wordt toegelicht. Loop gezellig binnen op woensdag 14 december. tussen half tien en half twaalf. Vooraf aanmelden is niet nodig. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen en bij te praten. Deze ochtend wordt georganiseerd in samenwerking met de jeugdgezondheidszorg. Hoe heet het nou ook weer? Af en toe. Nee, in, oh. incidenteel. Incidenteel? Kijk. Kijk naar je neus. Je kan het is... wel, je krijgt het wel. Ik, ja, je, er zijn, ik heb zoveel verborgen talenten, Hans. Ja, ik heb nee, er geen idee van. Nou, ze komen wel voor de dag mee. Ze komen wel voor ah, dat ah, dat de dag De meesten die zijn zo verborgen dat ik ze zelf niet eens ken. Ah, Oké, okay, nou we gaan Dit ja. is ZFM. Zandvoort. See! Sommige plaatjes duren zes minuten. Ja, deze ook, ja. En dan heb je na drie minuten zoiets van, ja. ja, oké, okay, ik weet het wel. Ja, ja, dat is waar, ja. Begin, begin maar met anders. Maar het kan wel lekker koffie halen dan. Ja, ja precies. Toch? Ja, nee. Je, je kan nog plassen en je kan nog boodschappen doen. Dat maakt allemaal niet uit. Dat je daar doen. Alles. Ja. Gewoon ertussendoor. En dan maar we het voorlezen. Ja, dat ga ik doen. Uh, volgende week zal de ijsbaan op het Raadhuisplein voor de zevende keer van start gaan. Komende maandag begint de opbouw en vanaf 17 december kan er weer drie weken lang worden. Op 17 december vindt om 5 uur de officiële opening plaats. Zorg dat je erbij bent. Naast de inmiddels bekende evenementen zoals curling op de dinsdagavond en disco on ice 7 januari 2017 dan al, is het dit jaar het peuter kleuterschaatsen nieuw. Voor 2 euro, inclusief schaatshuur, per kind kan uw kind op speciale daarvoor gereserveerde tijden een uurtje op het ijs. U als ouder hebt gratis toegang om uw kind te begeleiden. De openingstijden van de Peuter Kleuterschaatsen zijn 18 en 24 december van 11 tot 12 en 25 en 26 december van 12 tot 1. En ook nog 27 december tot en met 8 januari dagelijks van 11 tot 12 uur. Dus jij kan ook nog? Ja, nou, ik zit eigenlijk te wachten tot ze beginnen met babycurling. Oh. Dat <laughs> lijkt me wel wat. Ja, dat lijkt me inderdaad. Ja. Maar ga je dan met baby's gooien? Nee, curling. Oh, schuiven. Oh, oh, schuiven. Baby schuiven. Ja, curling. Oh, zo. Nee, <laughs> oh, dat doen ze normaal met zo'n. Sluitketel. Sluitketel. <laughs> I bet you know Mooie dingen van de Nederlandse bodem af, hè? Want dit is geweldig. Is ja. Een van de mooiste platen vind ik van Nederlandse bodem. Ja. Meen ik echt. Ja, dat, dat, mag, dat mag jij vinden. Dank je, dank je. We, weet die je vind... trouwens dat het zo wat kerst is? Ja. ja. Oh ja, kerst is het ultieme kudde gedrag, hè? Dat wist je. Hè? Ja, dat weet ik ja. ja. Ja. Nou, ik weet het. Geen ja. hond die weet waarom ze een kerstboom in huis hebben, maar iedereen doet het. Ja, ja. Hakken die boy, Hakken die zo. <laughs> <laughs> nou ja, ik heb zo meteen nog een nieuwtje uit Schotland. Oh? Ja, komt zo. <laughs> We hadden het net even over, uh, over Schotland. Ja, en omhakken van, van bomen. Ja, ja, ja. De, de, de, de, de, een of andere botanische tuin in Schotland... die had uh, Servische sparren staan. Dat is een bedreigde bomensoort. En ze waren heel trots, want ze hadden de meeste Servische sparren van heel Europa. Ja. Uh, en uh, vannacht of vorige nacht uh, heeft er iemand een aantal van die dingen omgekapt... als kerstboom... Dat en tot... ze zijn nu weg. Ze staan gewoon op de markt nu. Ja, waarschijnlijk zijn ze worden ze verkocht als kerstboom. Ja. Dus degene die dat gedaan heeft, die heeft geen idee wat hij... Uh, nee. Hij uh, uh, heeft gejat, want ze schijnen nogal kostbaar te zijn. Ook. Oh? Ja. Maar hoe ziet dat ding eruit dan? Ik heb geen flauw idee. Hij uh, zal wel naalden hebben, denk joh, ik. Uh, niet. Een spar, een beuk, het zal allemaal jeuken, moet ik zeggen. <laughs> bomen. Ja, ja, bomen. Bo ja ik, voor sommige bomen krijgen jeuken. ja. ja. ja. See if they Vorige week de nummer 1 van de Euro Breakdown hè, van Maurice. Is dat zo? Ja. Oh, ik heb niet ja, geluisterd. Ja, ja. Moet ik eerlijk zeggen. Jo, je was erbij. Ja, weet ik maar. Het, het, ja, het zeg maar niet zoveel ja, het, die moderne muziek. Nee, het is nee, ook dat... niet de beste van Robbie Willink. Nee, doen, nee, nee. nee. Hé, hey, ik heb een hele, leuke, een hele leuke iets gezien op, uh, op internet. Dat de in inzamelactie, liever je goedzak in, lever je goedzak in, van Albert Heijn, heeft in Zandvoort containers voor, speelgoed, voor speelgoedvijver de lachende kikker opgeleverd. Vrijdagavond was het een vervroegd Sinterklaasfeest voor de dames van Speelgoedvijver De Lachende Kikker. Een glunderende bedrijfsleider van het Albert Heijn filiaal in Zandvoort, Peter van Achten, kon maar liefst zes containers met speelgoed aan de dames overhandigen. De containers waren het resultaat van twee weken actie voeren onder het motto Lever je goedzak in. Klanten van de Goed Groot Gutter konden hun speelgoed dat ze kwijt wilden inleveren voor het goede doel. En het was dus gebeurd ook. Een prachtig resultaat waar De Lachende Kikker veel andere kinderen heel blij mee kunnen zijn. Ik vind het een beetje een rare naam eigenlijk. Lakkende kikker. Nee, nee. Jannie zegt heel vaak tegen mij... wat ben je toch een goed zak. Dus ze had me eigenlijk niet moeten leveren. Ja, ja, ja. Een beetje raar. Op sommige vlakken heeft Jannie het wel mis. Nee, weet ik maar... weet ik maar wel eens afvraag. Container. Ja. En wat heb je dan? Een C-container, een urinecontainer. een Kiko is ook een container. Wat voor container hebben ze dan ingeleverd? Ja, geen idee. Ik bedoel, ik zie niet die mammut door de straat heen nee. met allemaal zee. Nee, dat, dat is, geloof ik niet. Een kleine container. Een kle ja, dat daar, weet ik, daar weet ik nog niks. Ja, een rode container. Een rode container. Ja, ja we komen er niet uit. Hè. Nee. Love is like candy on a shelf.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 in my heart your smile has opened up the door. The greatest world that exists in the world can never find what I can do. FM. Hoe, hoe oud zou die Tom Jones dan niet zijn op het moment? Ik heb geen idee. Want die is, niet, die is al heel oud, denk ik al. Zou het groene ja Hans, ik zit over? niet naar jou te kijken en dan moet ik een antwoord gaan voorzinnen. Wat, ja. Wat, wat, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Ja, dat weet ik niet. Hij zal wel nee. ouder zijn dan ik, denk ik. Ah, dat ga je gewoon vragen. Dus hij is oud. Maar hij is wel vitaal. Dank je. <lacht> ja, ik kan gewoon geen goed meer zeggen. Dat is gewoon zo. Ja, maar ik vind het wel leuk ja. hoor. Ga je nog wat voorlezen? Of gaan uh, gewoon, oh, zal, ik het even, zal ik even wat opzoeken dan? Voor je? Wacht maar eventjes. Ja. Ja, ik heb het over de, de babbelwagen. 9 december aanvang om 8 uur. Een historisch digitale fotovoorstelling van Zandvoort aan zee op een groot scherm dit keer. Zandvoort door de toverlantaren gezien. Commentaar Ton Drommel. Zou dat een broer van zijn? Nee, Niet? Drommel is ongeveer net zo in oh. Zandvoort net zoiets als Jansen in Nederland. Oh zoiets, dat heeft er niks mee te maken nee, waarschijnlijk. Oké. Okay. Nee. Nee. Techniek en bewerking Bert van Beek. De fototentoonstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 gulden per persoon. 5 euro nemen niet kwalijk. Per persoon liet het inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten verkrijgbaar bij Marcel Meijer via 06 13 83 70 00 of via info@babbelwagen.nl. En de zaal is open om 7 uur. En het is locatie Theater De Krocht. Rote krocht 41. En als bewijs dat Toetje aan het luisteren is. Ja. Uh, ik krijg net een berichtje. Tom Jones is 76 jaar. Zo, moet je nagaan. Dus die is maar twee jaar ouder dan dat jij bent. Ik ben weer wakker. Weet je wat? Nou, we gaan eruit. Ja, bijna. Roken en koffie. Ja. Ja, jij dan. In willekeurige volgorde. Ja, ja, ja. Maar ik alleen koffie. Ja, ik kan ook de koffie gaan roken, maar... Dat is ook niet Die is al gerookt. Nee, gebrand. Oh, dat is hetzelfde toch? Jij brandt een sigaret. Je vindt dat hetzelfde. Nou ja, je brandt... moet juist gebrande zalm gaan kopen in plaats van gerookte. Dat is niet een groot verschil, ja. precies. Ja, daar heb je gelijk doet dus, hij gaat weer roken. Je moet ze alles bijbrengen hier. Ja, ja, ja, maar hij gaat weer roken. You make my heart sing. Is voor mijn toetje. Wild thing... I think I love you. But I wanna know for sure.